Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een Russische raketaanval op een appartementengebouw in de Oekraïnse stad Kharkiv zijn zeker 25 mensen gewond geraakt. Reddingsdiensten zoeken tussen het puin nog naar mensen. Rusland spreekt tegen dat er sprake was van een aanval. Volgens de Russen zou een Oekraïns wapendepot zijn ontploft in het gebouw. Rusland wijst erop dat Oekraïne hiermee de aandacht wil afleiden... van een Oekraïense aanval in de nieuwjaarsnacht... Toen zouden 28 doden zijn gevallen in een hotel in het door de Russen bezette deel van Gerson. Maar dat spreekt Oekraïne juist tegen. De Zwitserse justitie gaat ervan uit dat de cafébrand in de nieuwjaarsnacht werd veroorzaakt door vuurwerkfonteinen die op champagneflessen waren gezet. Bijna twee dagen na de dodelijke brand zijn er nog veel vragen onbeantwoord. Bijvoorbeeld over de brandveiligheid in het café, zegt verslaggever Kees van Dam. Het openbaar ministerie zei vanmiddag dat ze gaan kijken of de eigenaar nalatigheid te verwijten valt met als mogelijk resultaat uiteraard strafrechtelijke vervolging. Bij de brand in Zwitserland kwamen ongeveer 40 mensen om het leven. In Zuid-Limburg is een loket geopend voor het melden van schade aan woningen door de mijnbouw. Druk werd het daar niet. Het loket is vooral bedoeld voor mensen die niet handig zijn met de computer of aanvullende vragen hebben. Anderhalve week geleden ging het online meldpunt voor mijnschade open voor 345 bezitters van huizen. Inmiddels zijn er 145 aanvragen binnengekomen. Bondscoach Rintje Ritsma van de Nederlandse schaatsploeg blijft achter het besluit staan om Marcel Bosker naar de Spelen te sturen ten koste van Tim Prins. En die beslissing maakt veel los. De reacties zijn heftig, vertelt Ritsma. Toen ik de job uh, aanging uh, wist ik dat, er, uh, dat we heel veel bondscoaches hebben in, uh, in Nederland. Uh, dat er ook uh, mensen bij zitten die je de dood toe wensen. Dat gaat wel heel erg ver. Uh, en dat is een gevolg van en dat, dat, dat is iets van social media.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 en bij in de kroegen hier gaat je naam in rond bij het blond schuimend bier. Mallepapa komt, malepapa kom hier. Lekker stuk malen bij lekker dier van plezier. Mallepapa is rond, malepapa is blond. Een op je mond, malepapa, je lekker.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 Nee, of andersom. GroenLinks PvdA, hè? ja. GroenLinks PvdA. Dat maakt niet uit hoor. Nou, ik ben nog PvdA. Na de verkiezingen zijn we GroenLinks Oké, okay, nou, je, je hoorde. Wat, is het alleen GroenLinks? Nee, toch? <laughs> wat zei je? We hebben alle vertrouwen. Wat zei je, Hans? Nee, dan wordt het er niet alleen GroenLinks. Dan is het GroenLinks Partij van de Arbeid. Ja, nee, inderdaad. Ja, inderdaad. Ja, Maaike, wat gaat het nieuwe jaar voor jullie ja. brengen? Ja, wat ons betreft... Uh, de...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 Ja, nee, ik hoor het, ja, zeker, ja, natuurlijk, ja, ja, ja. Heb je, heb je verder nog vragen voor Maaike? Nou ja, nee, eigenlijk uh, niet, uh, nee, uh, ik, hoorde een ja, ik hoorde een behoorlijke sneer aan het uh, adres van Jong Zandvoort, die weer ja, ja. wegliep, maar goed, uh, daar hoeven we het verder niet meer over te hebben. Uh, nee, nou, leuk, Ger, Ik uh, uh, Ja, ga dan, nog dan, even door. Hè. Ja, ja dank aan Maaike, moet u je straks nog even bellen? Dank je wel, Maaike.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 Nou, dat is uh, duidelijke taal, Hans. <laughs> ik uh, hoor het ja, nee, ja. Uh, ik ben het er helemaal mee eens. Po positiviteit moeten we hebben. Nou, ja, uiteindelijk uh, is goed begin het halve werk natuurlijk. Nee, we hebben in ieder geval heel veel pl pl plannen en het is vooral doorzetten wat we nu aan het doen zijn. Vooral de koers uh, behouden. Want kijk, een klein stapje, dat lijkt misschien niks. Maar als je dat vier jaar lang volhoudt, dan heb je op een gegeven moment nou, ja, een, een, een ongelofelijke afstand afgelegd. En daar gaan we gewoon weer voor. En jullie hebben een aantal mensen bij, hè? Ik noem een. Uh, uh, Jim Keur. Marcel. Aha, uh -huh. Marcel. Jim, ja. Jim Keur. Wie uh, zaten er meer bij? Uh, Bas Lemmens, onder andere. Oh ja, ja. En Roland Ro Ro van Gastveld. Hey, daar zijn we ongelooflijk blij mee. En het uh, fijne was di ook uh, dit keer: dat toen we de lijst gingen samenstellen, ja, dat ongelooflijk mensen, heel veel mensen zich ook uh, aankwamen melden. En zeiden van ja.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 Nou, dat is duidelijk hè. Nou ja, lijkt me ook uh, tot zover uh, de ster. Nee. Ja. <laughs> ze, kunnen, ze mogen ook, uh, ze mogen ook uh, advertentietijd kopen, hè? Wat zeg je? Ze, kunnen, ze mogen ook advertentietijd kopen bij Zfm. Ja, je kan advertenties kopen bij ons. <laughs> Jullie kunnen advertenties kopen bij ons. Nou, de... ja. <laughs> zover, zover is het al. Uh daar gaan we later over praten. Nee, prima, prima. Hey, zullen we straks weer bij je terugkomen, Ger? Heel graag. Er zijn natuurlijk ook veel verenigingen en zo, hè? Het is niet alleen politiek... Ja, daar ga ik straks even... Ja, prima, de KNRM of uh, iets leuks. Kijk maar, kijk maar even. Als de Polonaise begint, dan... Ja, dan uh, als de mensen op tafel gaan staan, dan kom jij weer terug. Nee, we bellen je over uh, een minuutje of tien, uh, bellen we alweer. Perfect. Oké, okay, Ger. Tot zo.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 Killing me with his song, Roberta Fleck. En een enorme hit natuurlijk uh, in de jaren zeventig. Dus uh, overleed op 24 februari. op 88 jarige leeftijd, aan een hartstilstand. Maar daarvoor, had ze ook ALS. Dat ook meestal de ALS, hè? ALS, Parkinson. Ja, het zijn echt ja. Alle... Nee, uh, killers allemaal, ja. ja. Uh, Oké, okay, um, ja, we gaan nog even de uh, jaren voor zich door van vorig jaar.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 Ja, nog één muziekje kan wel, ja. Ik heb, uh, Sly in the Family Stone. Sly Stone, oké. Okay.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 En, en de, mooi dat ze komende zomer een nieuwe boot krijgen, <.CH1> boot krijgen. geweldig. Ja, wat dat betreft. Uh, de, de, de, de, de, de... Hij, hij is de stuurman. Ja, zeker, de een Mooie naam voor zo'n boot. Ja, de Gerloogman <wo mam> <Man, done>. <middels> ja, is een hele mooie naam voor die boot. <laughing> moet je nog nou wel even wat stortig, denk ik. <middels> ja, dan moet ik even wat stortig. <pare espero> ja, helemaal nou, ja, top, helemaal top. Kunnen jullie nog even een mooie plaat Ja, zeker. Heb je hem net gehoord, uh, Sly in the Family Stone?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 Zaken uit het jaaroverzicht. Uh, we zijn al bij uh, augustus een beetje. Uh, in augustus werd natuurlijk uh, de aftrap van het Sanford Race Festival gegeven. Met een uh, schitterende uh, zeepkistenrace. Die hebben we bij geweest, uh, of niet? Ja, ja, ja, ja dat was ja. leuk, hè? Ja. Ja. ja, ik was er ook. En, uh, ja, dat, uh, dat zal waarschijnlijk een, een, een, een blijvertje zijn, hoor. Dat denk ik namelijk. Uh, en in uh, augustus schreef... Uh,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 Oké, okay, nou, ja, want... Iedereen, iedereen nee. heeft het president aan niet. Officieel was het tot de half tien. Ja, maar officieus is het natuurlijk wel... Oh, nee, Ger, <laughs> wij weten dat wel, hè. Gezelligheid kent geen... Tijd. Nee. <laughs> kent geen tijd, nee, dat is ja, nou nou gewoon zo tijd. Sta, je, sta je nog naast iemand? Ja, ik sta naast Gilles Schok. Oh, Gilles, een... ja. natuurlijk degene die niet alleen uh, uh, de baas van de Zandse krant is, maar nee. ook, uh,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 Het wordt een zo'n inloopdag waarin we willen laten zien hoe de krocht is en wat je daar kan verwachten in de komende periodes. Is het nu helemaal klaar? Ja, veel succes. een heel mooi jaar. Ja, het is nu al leuk begonnen. Vanavond. En volgende week begint de krocht. Ik heb er heel veel zin in. Gerrit, vraag nog even of alles nu klaar is. Duidelijk, hè? Is alles nu klaar in de krocht? Ja, alles is al klaar in de krocht. Ja, oké.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 Laten zo mee zijn, ja. ja. want we hebben nog maar elf minuten, hè? dus uh, wij... Uh... Ja, als jij denkt van ik heb nog een mooie plaat. Uh... Ja hoor, we hebben nog wel wat, uh, wat liggen, dus dat is geen enkel probleem. En ik ben, ik, ik ben ook nog even het uh, jaaroverzicht 2025 uit te voor de klanten een paar dingen. Dus, uh, ja, we zijn bezig, Hans. Ja, wij, wij komen er wel uit, uh, Ger, dat begrijp wij je wel. komen me, er wel hè? uit. Het wordt voorzellig 10 uur. <laughs> hey, hartstikke bedankt. Hey, jij ook hartstikke bedankt, Ger. Leuke gesprekjes heb je gevoerd.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 En blijven, en dat is dus de reden. daar ik op Europa lijken. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, voor voor de na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, door je hoofd, en die tijdens het slapen je van je rust droef. Een dag of zeven later toen ging ik weer op stap. Was had je nou een kroeg of gewoon een goede grap? Ik hoorde na na na na na na na maar, en iedereen zo mee. Zou had je daar nou binnen zijn? Ik had echt geen idee. Het leven is te kort om nuchter te blijven. Dat zei ook al vroeger al. Neur te plaatsen.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 hadden we natuurlijk, uh, vond ik even de leukste dingen in, de, in die hele maand... het initiatief van uh, uh, Danny ten Haaf en Cuno de Vries... He, die een 24 uur sportmarathon bij Buddha Gym deden... en daar uh, bijna 7500 euro ophaalden voor uh, spieren voor spieren. Serieus quest. En uh, nou ja, dan uh, werd ook bekend in december dat... we hadden het al hele, hele over het world, dat dinos komt uh, in het voormalige...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 Ook overleden. En Ron Brontzeder, die heb ook nog een paar nummers gezongen, volgens mij. Is, er, is er Ron Brontzeder overleden? Ja, die is overleden, ja. Nee, nee. ja, ja, ja, ja. Uh, ja zo had ik er een in, in paar. Jan Veerman, de eerste zanger van Bezatan, uh, ook uh, dood. Ja. Dus nou ja, goed, dat was een hele lijst. Uh, je moet uh, ja. keuzes maken. Ja, het is nu vijf of tien, we gaan er denk ik een beetje uit.